8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft president Obama een schriftelijke felicitatie gestuurd... naar aanleiding van de Amerikaanse actie tegen Bin Laden. Hij prijst de moed en vastberadenheid van degenen die erbij betrokken waren. Rutte zegt in zijn felicitatie niet dat het mooier was geweest als Bin Laden levend was gepakt. Dat zei hij vanochtend wel, toen hij er, hoewel hij er toen meteen aan toevoegde... dat dat waarschijnlijk ondoenlijk was geweest. Inmiddels is uit DNA-onderzoek gebleken dat de doodgeschoten man inderdaad Bin Laden is. De Amerikanen hebben foto's van het lichaam, maar het Witte Huis zou nog twijfelen of die openbaar worden gemaakt. De politie heeft de twee mannen vrijgelaten die ervan werden verdacht dat ze iets te maken hadden met de duinbranden in Noord-Holland. De mannen van 19 en 20 waren aangehouden omdat ze naar brand roken en zwarte vegen hadden op hun handen en gezicht. Uit onderzoek is gebleken dat de twee op het strand vlakbij de brand in Schorel een tractor met pech hadden geholpen. Het is niet zeker of de drie duinbranden die gistermiddag opleiden zijn aangestoken. De brandweer gaat nog de hele nacht door met het blussen van de grote duinbrand bij Schorel. De gemeente Bergen zet daar 160 brandweermannen voor in. Ze krijgen hulp van de landmacht. Een deel van de militairen gaat de grond omploegen om de ergste hitte eruit te halen. Zo moet worden voorkomen dat de brand opnieuw oplaait. Een gebied van ongeveer 100 hectare is afgebrand. Rotterdam heeft sinds vandaag een Koenmoelijnweg. Daarvoor is de Marathonweg omgedoopt. Burgemeester Abutaleb onthulde vanmiddag het straatnaambord... met de naam van de oud linksbuiten van Feyenoord. Dat gebeurde in aanwezigheid van de weduwe van Koen Molijn. De voetballer overleed op 4 januari van dit jaar op 73-jarige leeftijd. Gemeentewerken in Rotterdam gaat kopieën van het straatnaambord... van de Koen Molijnweg verkopen in de hoop diefstal van het bord te voorkomen. Het weer, het koelt vanavond snel af, minima vannacht tussen 4 en 7 graden... met in het oosten kans op voorstaande grond. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een autobrand op de A9 in de richting van Alkmaar. Zorg voor 4 kilometer file tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk. En daarom is daar de rechter, reist ook dicht. Goedenavond, Nederlanders van u. Wij zijn de Nederlanden van Nu. Een gloednieuwe verzekeraar. Maar voordat we gaan beginnen hebben we iets heel belangrijks nodig. Uw mening. Wat vindt u flauwekul en wat niet? Ga naar deNederlandenvannu.nl en geef uw mening. Zo maken we samen verzekeringen waar u wat aan heeft. De Nederlanden van Nu. Verzekeren zonder flauwekul. De Consumentenbond heeft onderzocht wie de beste kwaliteitsbeleving van digitale televisie biedt. En Ziggo komt als beste uit de test. Dat hebben ze goed gezien bij de Consumentenbond.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 Dit is Radio 1. Twee dingen, zei Joop NL altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two pain. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Reintjes. Een heel goede avond. Straks gaan we nader kennis maken met de nieuwe directeur van de CNV, de Christelijke Vakbond. Jaap Smit heet hij. Hij is deze maand een jaar in dienst, maar echt bekend is hij nog niet. Wat is zijn tactiek? We gaan het zo horen. Maar eerst de dood van Bin Laden. Wat betekent de dood van Osama Bin Laden voor Afghanen in Nederland? Ik ga daarover praten met de 28-jarige Afghaans-Nederlandse journaliste Sahar Noor. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent uh, sinds 1994 in Nederland gevlucht in de tijd hè, voor de oorlog tegen de Taliban. Mm, moet jij hierin trouwens. Oké, okay. goed. Uh, dat nieuws over zijn dood, hoe hoorde jij dat? Uh, mijn man belde mij om tien over negen. Want ik lag nog te slapen. Ja. <laughs> en hij zei, heb je het gehoord? En zo begon de, uh, de zin eigenlijk. Ik zei, wat heb ik gehoord? Ja. Hij zei, heb je het niet gehoord? Ik zei, wat? Ja, <laughs> Meestal bakken, ben ja. ik de eerste die het weet. Maar goed, uh, toen zei hij, ja, Osama. Osama is dood. Ik zei, nee. Hij zegt ja, ik zei, nee. En dat ging altijd. Uh, ik was best wel gechoqueerd. Want ik, had niet zo, ik zag het nog niet aankomen. Voor zover het waar is. Laten we het even daarop houden. Ja, want, want is er nog twijfel? Ja, ik bedoel, uh, ik, ik, ik, van wat ik heb begrepen, zou het lichaam in een zee gedropt zijn. Dus waar je dus geen ja, bewijzen kunt treffen, is het moeilijk om te weten. En dit soort verhalen zijn vaker ro de ronde gegaan, dat is niet de eerste keer. Dus ik heb wel in die zin mijn twijfels of het werkelijk zo is. Nou ja. ja, ze iemand? zeggen dat ze DNA hebben afgenomen en dat er wellicht ook nog foto's openbaar gemaakt gaan worden. Ja, dan, dan wat foto's betreft, ja, uh, wacht ik dat af. Maar ja, wel of geen DNA, daar kom je toch nooit achter. Ik bedoel, daar zit niet een neutrale, neutrale bron tussen die als het ware alles controleert nee. in de gaten houdt. Het is toch nee. altijd het Amerikaanse leger in, dit, in deze, uh, ja, in dit verhaal. Over Amerika gesproken, in dat land, werd uh, zijn dood zo gevierd vandaag. <applaus> This is... Epic. Amazing. I'm, I'm proud to be American today. I swear. I'm so happy. USA! USA! Ja, wat vind jij hiervan? Ja, ik moet er een beetje op lachen. Ik snap het wel, ik, ik begrijp het wel, maar ik vind het. Ik bedoel, kijk, Osama is dood. De, de oorlog tegen het terrorisme is hierbij niet bij deze beëindigd. En het uh, gevaar is ook nog niet geweken. Ik bedoel, voor hetzelfde geld kan er nog ergere dingen in de toekomst gebeuren. Om nou zo ja, hard op te juichen en bovendien, laten we eerlijk wezen... ...Amerikanen hadden het in het laatste op de ene dag na, op 11 september... ...afgelopen tien jaar hebben ze het redelijk goed gehad qua, okay, op, op die crisis na. Maar als je kijkt naar een land als Afghanistan, mijn moederland... ...de afgelopen tien jaar was voor hen een regelrechte hel. Mm -hmm. Ze hebben iedere dag aanslagen meegemaakt, ze hebben iedere dag bombardementen meegemaakt... Iedereen heeft iemand, meerdere mensen uit hun familie verloren. Uh, werkloosheid, uh, armoede, honger. Iedere keer met de winter gaan er zoveel mensen dood omdat ze nog steeds in die vluchtelingententen zitten. Omdat er nog steeds geen fatsoenlijke huizen zijn. Dus die mensen, eigenlijk zouden er voor hun wat meer aandacht moeten komen. Want zij hebben werkelijk onder, onder, die, uh, ja, onder het bewind als het ware. Ja. En werkelijk oor, gevolgen van de consequenties van Obama's aanwezigheid ja. gevoeld en ervaren... En, ze leven er nog steeds daarin. Ja, want je zegt ieder gezin of iedere familie heeft wel iemand verloren. Geldt dat ook voor ja. jouw familie? Ja, ik bedoel, uh, ik ben daar misschien in die zin wat jonger geweest. Maar ik uh -huh. kan me wel herinneren dat mijn moeder een paar neven verloren heeft. Ja, ja want jij was tien hè, toen je hier in 94 kwam. Maar ja. er wonen nog in Afghanistan neven of nichten? Ja, klopt. Mijn opa. Uh, nee, hij is uh, vorige maand overleden. Mijn oma woont er nog. Uh, mijn jongste tante met haar uh, kinderen. Dus mijn neefjes, ja. en mijn neefjes en haar man. Zij wonen er al. En allemaal... wat zeggen zij? Nou, dat is trouwens heel merkwaardig. Wij hier in het Nederland zijn zo gewend met wat is de meningvorming? Hoe wordt dat daar ervaren? Wat zegt men? En dat is heel grappig. Maar dat, er is niet een kant-en-klare antwoord. Uh, ik denk dat Afghanen in die zin best wel nuchter zijn. Dat ze zoiets hebben van, ja, wat erg of niet erg. Maar uh, ik denk dat ze wel blij zijn dat Osama dood is. Ik kan niet namens alle Afghanen spreken, maar dat is wel mijn indruk. Mm -hmm. Omdat ze zoiets hebben van, nou die man heeft ons tien jaar lang gegijzeld. En kijk hoe het met ons land gaat. En ze blemen hem als het ware daarvoor, ze geven hem daarvoor wel de schuld. Ja. Want het was een beetje de onuitgenodigde gast die als het ware daarna voor alleen maar ellende heeft gezorgd. Ja want hij dus had zich afgaan... daar, daar schuil gehouden ook na de aanslagen in Amerika. Klopt klopt. En dus in die zin, het was ook dus door uh, Osama die, uh, waardoor Amerikaanse troepen het land binnenvielen. En het aantal slachtoffers dat daaruit is gekomen. Wat destijds uh, he, ook naar voren kwam. Heel veel onvermijdelijke, wat men dan noemde, onvermijdelijke slachtoffers. Mm -hmm. Dus het was heel ernstig eigenlijk hoe het met het land is gegaan. En met de nawee leven ze nog steeds. Ik ja. bedoel, het is nog steeds niet daar veilig. Nee. Nou ja, precies van wat je zegt. Hè. Ze zijn geconfronteerd met die bombardementen. Maar het is natuurlijk de vraag of... Uh, of dat ophoudt, want het is natuurlijk ook de strijd tegen het terrorisme van de Amerikanen. Niet alleen maar tegen Osama Bin Laden geweest. Nee, klopt. Nee. Osama is maar één figuur ja. geweest. Dus... Jij zei, hè, um, ik was eigenlijk wel gechoqueerd toen uh, mijn man mij belde. Um, toen we je aan de telefoon hadden om je uit te nodigen voor ons programma. Hij zei, ja, ik, ben een, uh, ik heb een gedicht geschreven over mm -hmm. Bin Laden. Um, je liep over van gevoelens en gedachten... Ja, maar daar heb ik vaker last van hoor. Uh, <laughs> Niet vanwege Osama, per nee. se. Nee, nou, eigenlijk gebeurde dat uh, toen hij mij dat vertelde. Binnen een paar minuutjes had ik meteen iets in mijn hoofd. Kun je het voorlezen? Heb ik, uh, op papier gezet. Ja. Um, goed, het is wel in het Engels. Osama is gone. Yes, he is. Osama killed thousands of innocent Americans. Yes, he did. Osama caused the war on terror. Yes, he did. Osama raised trouble for regular Muslims. Yes, he did. Osama made the forgotten Afghanistan important again. Yes, he did. Obama is proud of his work. Yes, he is. Obama shows his trophy Osama's dead and tortured face. Yes, he shows. Obama calls it America's important achievement. Yes, he does. Osama and Obama, both legendaries in their own way. Two sides of the same coin, if I may say. While Americans are dancing and celebrating their victory, a little boy is born at a small village near Asmara, in Eritrea, and he shall be named Osama. Ja, het is heel mooi, Sahar. Dank je. Wat, wat is nou voor jouw gevoel de belangrijkste boodschap uit jouw gedicht? Um, dat het allemaal heel erg dubbel is. Alles eromheen, dat hele, hele verhaal, de hele, hele excitement dat rondom Osama is dead zeg maar ik heb al op Facebook gelezen uh, uh, happy Osama is dead day <laughs> dat ik dacht van oké okay. er is een hele hype gaande rondom zijn dood en het mm -hmm. is gewoon heel dubbel je kan het niet vatten en het is goed of het is niet goed omdat het helemaal niks zeggend is in die zin kijk de Amerikanen gebruiken het in die zin nu als we kijken hè, naar het fragment waar we net ook zojuist naar terugluisterden die die bij hun ontstaan die nationalistische sentimenten die die herleven als het ware mm -hmm. uh, en dat is goed voor hun in die zin dat het één eenheid kweekt in dat land, maar uh, voor ons gaat het dagelijks leven verder. Er is één iemand uh, gedood en hoe? En uh, ja, ik vind dat eigenlijk. Had je hem, als het inderdaad waar is, en was die man inderdaad gevonden, of, of werkelijk, uh, door de CIA of IBI of wie dat ook mag zijn, eh, uh, terechtgevonden, te hadden ze hem op zijn minst, vind ik, levend moeten oppakken en, uh, volgens de officiële rechtszaak, rechtgang, de rechterlijke macht hem moeten berechten, zoals mm -hmm. een fatsoenlijk, geciviliseerd, uh, land of, of cultuur het zou moeten. Kijk, we hebben het altijd over, over beschaving en dat terroristen onbeschaafde barbaren zijn, maar, als het erop aankomt, doen we hetzelfde in die zin. Dan mm -hmm. behandelen we hen ze op dezelfde manier. Ook ja. als je kijkt naar hoe het bij, bij Saddam Hussein is gegaan. Uh, dus ik, ik, ik, het is niet zo dat ik zeg dat het goede mensen zijn. Daar ga ik niet over. Wat ik wel zeg is, als je voor een geciviliseerde, beschaafde wereld staat... en jij vindt als land of als, als grootmacht of wat dan ook... dat je mensen niet op die manier met mensen mag omgaan. Dat je niet lukraak mensen mag doden. Dan moet je het ook niet doen. Nee, dus wat, wat, wat ligt principieel meer dan heel principieel ben je daarin. Ja. ja. Zelfs dus bij iemand als Osama bin Laden... die duizenden doden op zijn geweten heeft. Want waar, hey, jij bent daar opgegroeid in het land. Keek je, op wat voor manier keek jij naar hem toen je een klein meisje was? Want uiteindelijk ben je natuurlijk ook gevlucht daar. Ja, maar voordat ik die vraag beantwoord... Bush heeft ook duizenden doden op zich. Dat zijn allemaal Afghanen. Allemaal Afghanen. Ja. Rumsfeld ook, ja. maar worden die bericht? Nee, hij is waarschijnlijk in Texas in zo'n ranch rondjes paard rijden. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Met welke mate meten we dan? Ik, ik ben nogmaals niet een voorstander van Obama of uh, Osama geweest. Hè? Hij zegt: hoe heb je daar vroeger naar gekeken? Nou, ik had nooit van Osama gehoord. Dat deed me ook niks. Ik was 18 toen uh, uh, 11 september plaatsvond. Daarvoor had ik echt totaal geen enkel flauw benul van mijn anders zijn. Laat ik het even zo noemen. Mm -hmm. Ik voelde me best wel Nederlands. Uh, op die dag merkte ik ineens dat ik bij een andere categorie werd ingeduwd. Want uh, ik had het eerder verteld. Ik fietste. Uh, het was in die week van 11 september en ik begreep niet zo goed wat er om me heen gebeurde. En op een gegeven moment kwam een uh, fietser langs me. Uh, nee, ja, het was een fietser en hij bespuugde mij op het gezicht. En ik schrok me dood en ik wist niet zo goed wat me overkomen was. Ik dacht, hé, wat is dit? En daarna zijn nog wat meer incidenten gebeurd, want ik kom uit een aardig uh, blanke dorp. Ja. Uh, en mm -hmm. toen dacht ik van, oh wacht, er gebeurt iets ergens heel ver weg in mm -hmm. New York. En daar zie ik zelfs de consequenties, ervaar ik de consequenties Ja, want daarvan. iedereen wist dat jij een Afghaanse was. Of tenminste, dat was te zien. Nee, helemaal niet. Nou, iedereen zag dat ik gewoon er anders was. Ja. Ik had zwart haar. Ik, ja, ja. ik, ik heb zwart haar. Uh, uh, ik ben geen blanke Nederlander, nee. laat ik het in die zin zeggen. Ik ben wel een Nederlander in die zin, maar niet blank. Ik snap dus het. Dus ik, ik voelde het niet aan het morrum. En dus ineens, uh, door die bespuging, laat ik het even zo noemen... Uh, hoorde ik bij de categorie van bijvoorbeeld uh, een Bin Laden aanhanger. Terwijl ik nog nooit van die man überhaupt had gehoord. Nee. En, en nu dan, want inmiddels hè, heb je wel van hem gehoord. Is dit gebeurd? Er zijn ook landgenoten van jou in Nederland die blij zijn... Ja, tuurlijk zijn ze blij. En die zijn. Maar kijk, dat is misschien persoonlijk. Ik kan niet blij zijn om iemands dood. Dat nee. zo ben ik. Nee. Of dat nou iemand is die heel erg was. Uh, of, of niet heel ernstig was. Of iemand een oorlogsmisdadiger. Ik ben heel erg voor. voor uh, ja. Um berechtiging maar dan in de zin van ja, levenslang. Ik ben gewoon tegen de doodstraf. Ja. Misschien moet ik dat nog correcter zeggen. Ik mm -hmm. ben persoonlijk tegen de doodstraf. Uh, dat vind ik eigenlijk heel Amerikaans, maar dat, dat, dat heb ik vaak genoeg gezegd. Dus ik, ik heb persoonlijk zoiets van berechte mensen dan en laat ze inderdaad uh, lijden door een langzame dood als het ware in die zin. Dat je dan niks meer kan, dat je in een cel zit. Maar laten we alsjeblieft wel dat dus op een humane manier doen. Dit vind ik gewoon inhumaan. Maakt mij in principe niet zoveel uit of iemand wel of niet een oorlogsmisdadiger nee. is. Dat legitimeert het niet en dat rechtvaardigt het ook gewoon niet. Die negatieve reacties die je hebt gekregen, waren er ook positieve reacties toen dat gebeurd was van het World Trade Center? Mm, Oeh, daar moet ik heel hard naar. Weet je dat het heel ernstig is, maar ik kan me er helemaal geen enkele positief herinneren. Nee. Nee, want... Uh, die niet nee, in, in, in uh, moslimlanden waar je ooit geweest bent of zo? Uh, hoe bedoel je met moslimlanden? Nou, waar er anders op gereageerd werd. Op, op zijn daden. Ja, Heb je dat ik... ook meegemaakt, bedoel ik? Nee, want ik hield me daar helemaal niet mee bezig. Het deed me allemaal niks. Ik, ik, ik had het goed in Nederland en mijn dorp en mijn stad waar ik kwam, waar ik studeerde, op de hbo zat. Dus het was allemaal one happy life in die zin. Dus ja. ik hield me met al die andere dingen niet bezig. En daarom vind ik het ook... Achteraf gezien vond ik het niet terecht hoe ik daarmee geconfronteerd nee. werd. terwijl ik helemaal daar niks mee van nee, te doen had. Nee, helemaal hè. niets mee te maken had. Nee. Nou is het zo en in dat de Taliban. zin nog steeds niet. Nee, precies. Want de Taliban die heeft uh, gezworen ze raak te nemen. Hè? Maak jij je daar nou zorgen over? Ja, ik, ik neem ze in die zin helemaal niet serieus. Nee? Nee. Want, want um, het is eigenlijk. Kijk, toen Beladen Afghanistan naar Afghanistan kwam. toen was de Taliban officieel niet eens aan de macht. Eigenlijk, maar dat weten heel veel mensen niet. Uh, toen waren ze nog niet eens officieel aan de macht. En op het moment dat Ben Laden erin was... en de Taliban hadden de hoofdstad overgenomen... toen heeft hij een soort alliantie met een afgesloten compromis... van, weet je, tolereer mij en dan blijf ik in het land. Ja. Dat is een tijd lang goed gegaan. En op het moment dat dus 11 september plaatsvond... was Ben Laden eigenlijk al lang weg. Maar toen stelden de Amerikanen de Taliban voor een ultimatum, namelijk... Jullie zorgen, jullie leveren, te, uh, beladen nu in. Maar die man was al lang weg. Ja, ja. Die was er helemaal, die bevond ja. zich op dat moment al niet eens in Afghanistan. Hij, zijn, zijn, zijn plek waar hij woonde was Kandahar en hij was al lang weg. Ja. Dus de Taliban kon hem eigenlijk niet leveren, want die man was er niet. Nee. Maar dat zeiden ze natuurlijk niet. Want er is een hele uh, ja, façade wat ze een beetje in leven hebben gehouden. Dus in andere woorden, ja wraak op wat? Ik bedoel... Uh, het is toch duidelijk, de afgelopen maanden zie je steeds meer... dat Taliban heel erg hun best doet om een soort onderhandelingspogingen indirect te laten zien. We willen graag proberen om een soort uh, ja, vredesonderhandeling uh, op te starten. Want zo dicht, dicht al Qaeda staan we ook al ja. eigenlijk niet. En we zijn helemaal niet We gaan het afwachten. al qaeda ja. Zahar Noor, journaliste afkomstig uit Afghanistan. Omwille van de tijd is het hoor. Dank voor je verhaal, nee. want we zouden graag meer horen. Dank je wel. Alsjeblieft. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. En mijn tweede gast vanavond is Jaap Smit. Voorzitter van de Christelijke Vakbond het CNV. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eh... Uh... Osama Bin Laden, dood. Misschien heel even mee beginnen. U komt uit een militair nest. Ja, mijn vader was beroepsmilitair. Ja. ja, Leeft hij nog? Hij leeft nog. Heeft u hem dan aan de telefoon vandaag? Nee, nee, nee, hij is al zo lang uit. Dat, uh, dat, dat, dat, dat speelt niet meer. Nee, bent u bang voor de gevolgen? Nee, ik ben opgelucht dat die man uh, te pakken Nee, voor de gevolgen. Is. Voor de gevolgen? Ja, nou, het is al een paar keer gezegd vandaag... het is er nog niet veilig op geworden. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen belangrijk is... dat deze man nu uh, opgepakt is. En dat uh, die in ieder geval geen kwaad meer kan doen. Nee. We gaan het hebben over uw nieuwe baan. Nou, tenminste, een nieuwe baan. U doet het alweer een jaar, hè? Volgende week zit u er een jaar. Um, wij willen eens even nader kennis met u maken. Oh. Want um, u bent de voorman van de CNV. Ja. En als we het hebben over vakbond... dan komt iedereen meestal met uh, de FNV op de proppen. Met uh, Agnes Jongerius. Even luisteren. Uh, zoveel mogelijk ballen op het behoud van de koopkracht. Uh, want zonder koopkracht raakt de economie nog verder in de, in de prut. Uh, wij hebben behoefte aan een pas op de plaats. Een hoop gepiep. Uh, uh, Gekreun kan allemaal niet, gaat niet te snel, enzovoort. Uh, en het is echt bijna allemaal gelukt. We zeggen al 20, 25 jaar, uh, we zouden toch eigenlijk meer vrouwen erbij moeten hebben. En de voortgang op dit punt is echt bijna nul. Zag ik u nou grinniken, net? Ja, die eerste opmerkingen. Ja. Waarom? Alle ballen op. Nou ja, dat vond ik het grappig opmerking. Is dat een typisch Agnes jongerius uh, Nee, Dat zou ik ook kunnen maken. Ja? Ja. ja, want dan denk ik, kijk naar u, een keurige ja. meneer met een, een brilletje. dank u wel. pak aan. <laughs> maar ik kende u eigenlijk vooral als uh, de directeur van Vluchtelingenwerk. Nou, dan, dat ben ik nooit geweest. B huh? Ik was de directeur van Slachtofferhulp. Slachtofferhulp, sorry. Ja. Ik, Gek, die fout maken heel veel mensen. Oh ja? ja. Oh, oké. Okay. En ik dacht, ja, dat gezicht dat ken ik, maar ja. als CNV. Nee, nou, dan heb je niet, niet echt alle kranten gelezen. Nee. Want dus, uh, maar... maar laten we zo zeggen, u bent minder bekend dan Agnes Jongerius. Dat klopt. De, vo de voorman of voorvrouw van het FNV is significant vaker in het nieuws. Dat heeft ook te maken met het feit dat het FNV groter is dan het CNV. En mm -hmm. ook, dat als je dan nou kijkt naar bijvoorbeeld de pensioenonderhandelingen... en daar wordt het woord over gevoerd, ja, dan staat Agnes Jongerius daar uit ja. te leggen. Wat ook namens het CNV... Ja, en is dat, en dat wel eens over... irritant? Nou, het is niet irritant, dat is een gegeven. Uh, <laughs> en, uh, nee, maar gegevens kunnen ook irritant zijn. Nou, ja, kijk, het is altijd natuurlijk ook een soort competitie tussen ons. En uh, ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd, het gaat met golven... maar ook niet te klagen over media-aandacht. Maar het is wel zo dat heel veel mensen... Uh, het gezicht van de vakbeweging associëren met, met het FNV. Ja. En het CNV is toch echt ook een andere partij. Ja, want denkt u, nou, ik moet eigenlijk ook wat meer met vlaggetjes... en een beetje schreeuwen worden <laughs> om wat aandacht te nou, krijgen? Nou, het is wel een tijd waarin uh, je meer aandacht krijgt als je een one-liners... Uh, de grootste problemen uh, weet uh, te omschrijven. Ik beticht overigens mijn collega daar niet van... maar het is wel de, de trend van deze tijd. En uh, CNV is van uh, origine altijd al een, een wat meer genuanceerde partij. En ja, ik moet zeggen dat als je naar nou kijkt naar het, uh, waar de aandacht nu naar uitgaat... is dat, uh, dat is voor nuance is vaak geen plaats meer. En, en het moet allemaal in. Uh, het lijkt er een beetje op wie, wie het hardste schreeuwt... lijkt de beste belangenbaardiger te zijn. Ja. Dat, is maar heel, dat is maar zeer de vraag. Ja, natuurlijk. En is dat iets waarvan u denkt, dat zal ik eens even laten merken? Oh, ik kan me zeer opwinden over dingen waar ik, uh, die ik echt belangrijk vind. Ja. En dat uh, laat ik zeggen, ik heb laatst ook voor 10.000... was mijn, mijn vuurdoop als vakbondsman. Dus ik kom niet uit de vakbeweging, maar ik stond voor 10.000 de postbodes... Een paar maanden geleden. En dat was voor mij heel spannend. Van, sta ik hier nou in het toneelstuk een verkeerde ja. rol te spelen? Ja. Of is dit iets waar ik me authentiek over, echt over kan opwinnen? Ja. Dat laatste is het geval. Ja. Maar ja, dat... dan sta je daar. En ook dan zie je weer, van je houdt daar een verhaal. En dat doet mijn collega Agnes Jongeris ook. Maar het NOS-journaal wil een shot laten zien van de vakbeweging. En daar staat Agnes in beeld. Ja, ja. dat vind ik op zich. Dat is, dat is een gegeven. Maar goed, ik ben nog maar net begonnen. En het is goed dat u me vanavond hier uitnodigt. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Want... Um... Uh, u was hiervoor, behalve directeur van slachtofferhulp... Heel goed. U zegt het goed, hè? Uh, ook predikant. Uh, lang daarvoor. Tussen ben, ben ik nog tien jaar organisatieadviseur. Ja, geweest. maar goed, ook een vormende uh, ja. periode Absolute. natuurlijk. Op wat voor manier komt dat nog in u terug, dat predikantschap? Dat begint met dat ik... Ik heb het nooit helemaal afgezworen. Ik sta nog zo'n keer of acht of tien per jaar uh, op de kansel... om een dienst te leiden, dat is een soort hondentrouw. Ik vind het leuk om een, en ik kan tamelijk goed een goed verhaal vertellen... Overigens van er vaak een beeld bij van een hele orthodoxe... Uh, maar ik ben een zeer... Uh, zoals ik hier zit te praten, sta ik op de van spreken ook. Ja, heel normaal. Ja, vind ik wel. Toegankelijk. En, uh, en ja. het gaat over de wereld waarin wij allebei leven. En, uh, en daarin probeer ik de traditie te verbinden met, met het leven van vandaag. Kijk, een goede preek is zelfs een decor... waarin je jezelf als toehoorder ziet rondlopen. Ja. En dat is de kunst. Maar ja, ik ben 14, 13 jaar predikant geweest. In een 94, eerst halfjaar maar later in 97 helemaal afscheid genomen daarvan. Niet omdat ik van de kerk aan God los was... maar gewoon mijn eigen horizon wilde verbreden... en ook andere dingen wilde doen. En dat is een van de betere beslissingen in mijn ja. leven geweest. Maar ja? op uw vraag van wat het nou voor mij betekent... Nou ja, ik, de, um, ik, de, ik heb er heel veel van geleerd... waar het gaat om uh, f, nou ja, op een katheder te staan... mensen mm -hmm. toe te spreken, mensen te overtuigen. Ik denk dat ik heel veel geleerd heb wat omgang betreft... met verschillende soorten mensen. Of wat nou iemand is in een fabriek... of iemand die uh, in de bestuurskamer zit. Dat maakt me allemaal niet uit. Ja, allemaal kinderen van God zijn. Nou ja, zo, zo plechtig kijken kan <laughs> naar, maar, uh, nee, kijk ik er niet naar. Wat ik vaak wel merk is dat, dat het beeld van kerk en geloof... en godsdienst en ook dus die dominee... dat wordt vaak geassocieerd met... Ja, met een, ik zou zeggen, een variant die, die de mijne niet is. Mm -hmm. Die uh, Zwarte kousen, en weet ik veel. Ja, Doctrine. Daar maar, heb ik helemaal niets mee. Nee, uh, maar u gaat het meer om waarden en normen en de absoluut. manier van. En wat uh, ik heel vaak doe, dat is ik maak gebruik van. Kijk, die Bijbelse verhalen, uh, dat zijn vaak. ik zie dat als metaforen, die je vaak heel goed kunt gebruiken om dingen te duiden. Uh, van onze hedendaagse samenleving. Doet u dat wel eens? Nou, dat, doe ik, dat doe ik regelmatig. Noem eens iets ja. wat u dan bijvoorbeeld... Nou, een van de dingen die ik regelmatig noem is als het gaat om bijvoorbeeld... de problematiek van de, van de waarjongeren... En, en de manier waarop dit kabinet ermee omgaat... Het kabinet zegt: iedereen armen te mouwen, werken naar vermogen. Dat vind ik op zich een goede oproep. Ja, dat zijn arbeidsongeschikte jongeren. Hè? Precies. En dat vind ik op zich heel, heel gezond. Mm -hmm. Iedereen die wat kan, moet het ook maar doen. En dat is voor mensen zelf ook het beste. Ja. Maar dan zeg ik altijd: dan heb ik het verhaal van die verlamde man die op het matje zit. Verlamd te wezen en niet echt deel kan nemen aan het normale verkeer. En misschien ook wel wat comfort gevonden op dat matje. Dan komt er iemand voorbij en die geeft niet een aalmoes, maar die zegt. sta op en wandel. En kijk, dat, dat verhaal gebruik ik vaak om duidelijk te maken. dat is waar het, wat, wat, uh, waar het op neerkomt als je mensen op hun benen wil zetten. Sta op en wandel, neem deel aan het normale verkeer. Maar als je dat doet zonder een uitgestoken hand. en zonder die mensen ook werkelijk op de been te helpen. ja, dan is het, en dan lijkt het nu vaak een beetje op, is het niet meer dan een, dan een loze kreet. En dat, zie je, en dat verhaal gebruik ik dan regelmatig om duidelijk te maken. Ze kijken naar dit kabinetsbeleid. Goed dat je zegt, sta op en wandel, werken naar vermogen. Maar ga er niet bezuinigen op die uitgestoken hand... waardoor die mensen uiteindelijk gewoon niet in de benen kunnen komen. Ja, maar dan is, ik noem maar wat meneer Rutte ook... Uh, die vindt dat dan ook een mooi verhaal en die, dat, ja, dat komt, zou, ja. komt ook bij hem binnen. Nou ja, dat, dat, ja, die vraag kan ik lastig beantwoorden. Maar nee, maar wat merkt ik, ik, u? Nou, nou ja, zo'n zo verhaal heeft een enorme kracht. Want in een paar zinnen leg je uit, kijk, dit is de crux waar het om gaat. En, en de meeste mensen, en zeker Mark Rutte, want die, die kent die verhalen. Die zeggen, ja, dat, ik, ik, snap dat, ik snap precies wat je bedoelt. Nou ja. Ja, goed, dan zo kun je van meer verhalen gebruik maken. Maar het is niet zo dat de hele dag nou zeg maar, met bijbelteksten rond Nee, uiteraard. Nee, ik nee. begrijp je punt. Ja. En u zei net, uh, het was een van de beste beslissingen die ik heb genomen... Ja. om uiteindelijk een eigen weg te gaan. Waarom? Nou, ik had onder zoveel tijd. Kijk, ik ben ooit theologie gaan studeren als een parkeerstudie. Ik wilde dierenarts worden. Oh. En, uh, toen dacht ik, nou, dan kan ik wel iets gaan doen wat er een beetje op lijkt. Maar dan is het in den niet. Ik was ook wel geïnteresseerd in theologie en filosofie. Van huis dit ben ik er op een prettige manier mee grootgebracht. Toen dacht ik, ik ga dat een jaar doen. Nou, een lang verhaal kort te maken, dat is een hele studie geworden. Ik ben uh, het ambt ingekomen. Kletst, om het maar zo te zeggen, of inge um, kan ik niet anders zeggen dan dat, anders ga ik nou ja, door een ja. mij zeer inspirerende ja. hoogleraar. En toen ik uh, predikant werd in Elkom en de Steeg, twee kleine dorpen, wist ik wel: nou, ik ga het een tijdje doen, maar dat zal niet mijn hele leven. En ik kreeg dus onder zoveel tijd last van een geweldig claustrofobisch gevoel van: is dit nou wat ik de rest ja. van mijn leven moet doen? Niet ja, omdat ja. ik het niet leuk vond. Ik was een goede dominee, dat, maar ik ben niet zo van het uh, uh, het is natuurlijk een hoop getuttige keutel bij en daar ben ik niet van. Nee. Dus uh, ik ben op mijn best als er echt wat aan de hand is. En, um, want en hoe bent u dan? Nou, dan ben ik tamelijk krachtdadig en dan kan ik me ook al zeer opwinden. Ja? En dan, ja, en dan komt er een kracht in u naar boven? Uh, net, dat kan ik wel zeggen, ja. ja, ja. ja nee, want ja. ik las ook dat een van uw oude collega's... u een keertje de vleesgeworden poldermodel noemde. Dat kan. Ja, ik hou wel van uh, het kijken of je bruggen kunt slaan tussen partijen. Maar uh, laat ik zeggen, ik heb wat dat betreft misschien wel verschillende gezichten... Um, Mensen kennen mij ook als een zeer uh, bevlogen en gedreven man... die zich ook uh, echt kan opwinden over dingen waarvan ik dan denk van... ja, hoor eens, jongens, dit kan zo niet. Nee. Ik heb in mijn eerste gemeente bijvoorbeeld in Steeg me geweldig druk gemaakt over Tamils die daar gehuisvest werden. En ik weet nog wel dat er daar werden, ineens, was in 84 85, daar werden allerlei Tamils gehuisvest. En uh, dat gingen onder erbarmelijke toestanden. En daar heb ik me zeer sterk voor gemaakt. En uiteindelijk ervoor gezorgd dat er aanmerkelijk merkelijk minder mensen... gehuisvest werden dan de ja, ja. afhankelijke bedoeling was. Ja. En zo kan ik wat meer voorbeelden op, uh, aangeven. Maar als men mij omschrijft als het vlees geworden poldermodel... ja, ik ben denk ik wel iemand die... Uh, zo, zo zit ik nou ook in de ser, zeg maar. Uh, daar wordt wel eens wat badinerend over gesproken, uh, dat gepolder. Maar ik denk dat we ons gelukkig mogen prijzen... met het feit dat wij in Nederland een enorme lange periode van rust hebben... Juist door het feit dat die partijen elkaar weten te vinden. En, uh, dat merk met elkaar ik praten, en, met elkaar, ja, precies, en ja. De meest ingewikkelde problemen ook met elkaar aan tafel proberen op te lossen... in plaats van meteen boeren op de straat op te gaan. Over ingewikkelde problemen gesproken. We ja. hebben natuurlijk de pensioenen. Ja. Die hangen hier zo'n beetje boven. Ja. Uh, en daarover bent u uitgebreid in gesprek. En ook met de FNV. En probeert u natuurlijk de handen ineen te slaan. Ja. Um, laten we niet te diep ingaan op de pensioenen. Maar ik kan me voorstellen... Um, of dat wilde ik eigenlijk weten. Wanneer werd u nou? Zich bewust van het feit dat u ook uiteindelijk daar zich om moest gaan bekommeren als, als dertiger, als veertiger? ja nou, was... dat was toen ik 37 was, toen ik de overstap ging maken naar het bedrijfsleven. Oh, dat weet u precies. Nou ja, het, ik weet nog wat het kwam. Omdat een, een aantal van mijn collega-predikanten toen met, met schrikkende ogen aan mij vroegen... hoe heb je dat dan met je pensioen geregeld? Oh, oké. Okay. Ik zei, nou, daar heb ik nog helemaal niet druk over gemaakt. Uh, en een pensioenbreuk is het laatste waar ik aan denk. Ik ga aan een mooie nieuwe toekomst beginnen. Daarna heb ik er heel lang niet over gedacht, totdat ik op een gegeven moment uh, geadviseerd werd om uh, al mijn opgebouwde delen van mijn pensioen... Uh, op de, uh, ergens op één plek onder te brengen. En nu sinds tien maanden of elf maanden zit ik het tot over mijn oren ja En hoe? Over, weet ik ook waar het over gaat. Ja. En natuurlijk uh, de volgende baan wordt minister, hè? want dat, dat is een beetje in de lijn. Nee, ik heb van al Burg. gezegd, van, uh, dat weet ik helemaal niet, ik ben hier voor vier jaar benoemd. En uh, laatst vroeg iemand het ook. En toen zei, toen zei ik, nou, misschien word ik nou wel kok. Ja, wie weet. Kunt u lekker koken Nee, ik vind er niks aan Dan wordt het vast minister. Ik nee. weet het niet. Dank. Jaap Smit, voorzitter van de vakbond CNV. En we weten weer een heleboel meer. Dank u wel. Tot ziens. Ja, dit was het weer. Morgenavond vanaf 8 uur zijn we er weer met uh, twee nieuwe dingen. En de gesprekken uit uh, ons programma zijn terug te luisteren op onze site. 2-dingen.nl. En straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Osama, gaan jullie het daarover hebben? Ja. Ja, dat dacht het ik al. <laughs> nou, vooral over zijn opvolger. Wie is oh? dat? Ja. ja en uh, wie is het en hoeveel macht heeft hij? Daar hebben we het over onder andere. En het is maandag. Dat betekent altijd Erben Wennemars met zijn sportrubriek. En uh, we hebben het over uh, uh, FC Twente met uh, middenvelder Wout Brama. Die is hier ook waarom ze het gaan winnen van Ajax. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Christian Bonenbak. Radio 1. Het NOS Journaal. Amerikaanse militairen hebben Osama Bin Laden... een religieuze ceremonie gegeven... voordat ze zijn lichaam op zee lieten afdrijven. Dat zegt het Pentagon. Zo is zijn lichaam door moslims gewassen... en er zijn islamitische teksten uitgesproken. Met het zeemansgraf willen de Amerikanen voorkomen... dat het graf van Bin Laden een bedevaartsoord wordt. Premier Rutte heeft president Obama schriftelijk gefeliciteerd... met de actie tegen Bin Laden. Hij prijst de moed en vastberadenheid... van degenen die erbij betrokken waren. In de felicitatie staat niet dat het mooier was geweest... ...als Bin Laden levend was gepakt. Rutte zei dat vanochtend wel, maar hij zei er toen meteen bij dat dat waarschijnlijk ondoenlijk was geweest. Amsterdam neemt extra maatregelen om onrust tijdens de dodenherdenking op de Dam te voorkomen. Vorig jaar raakten tientallen mensen gewond in de paniek die ontstond toen iemand begon te schreeuwen. EHBO'ers zijn aanstaande woensdag extra goed herkenbaar... ...en er worden dranghekken gebruikt waarin mensen niet met hun voeten kunnen blijven haken. En Saap wil binnen een week weer auto's gaan produceren. Door geldproblemen ligt de productie al 3,5 weken stil. Maar volgens Saap-eigenaar Spijker zijn die problemen opgelost. Saap krijgt onder meer een lening van 30 miljoen euro van een Finse investeringsmaatschappij. En het bedrijf gaat samenwerken met een Chinese geldschieter. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 2 mei, iets over half negen. Goedenavond. Ja, hij is dood. Zouden we Terrorisme-expert Bibi van Ginkel die is zo meteen te gast. Met haar heb ik het over zijn opvolger. Het koekjes- en chocolademerk Verkade bestaat 125 jaar. En een directeur die vertelt zometeen hoe het merk al zo lang succesvol is. En hoe dat nou zit met die Verkade-meisjes. Dat is een heel verhaal. En de Eredivisie nadert een bijzonder spannende ontknoping. Wordt het Ajax of FC Twente? Samen met Erben Wennemars praat ik met Tucker Wout Brama... over waarom zij het toch zeker gaan winnen. En onze Joris Kreugel die ging naar het Papagaaienpark in Veldhoven. En niet om papegaaien te bekijken, maar een heleboel hamsters. Want er zijn hier zo'n 1500 knaagdieren binnengebracht. Die waren verwaarloosd. En als die voor morgenavond geen veilig onderkomen hebben gevonden... dan worden ze gevoederd aan slangen, roofvogels of ze worden afgemaakt. En dat vind ik toch wel heel erg sneu. Oh, oh. Luc zit hier met grote ogen te kijken. Die moet denken aan zijn billy. Kavia. Ja, oh, kavia. Oh, ja. ja, kavia. <laughs> Luc trouwens ook te zien op de webcam bnn2.nl. Luc, <laughs> ga ja, graag. Zometeen ranking de nieuws na negen uur. Je raadt het al, dit is de nummer één. Ik kan de Amerikaanse mensen en de wereld... dat de Verenigde Staten een operatie that die Osama bin Laden de leader van Al-Qaeda. Je hoort er zo meteen al meer over hier in BNN Today. Verder de heidebrand in Schorel En de rechtszaak tegen Geert Wilders. Iets na negen uur hoor je de uitgebreide stand van zaken. Leuk, dankjewel. Iedere dag hoor je hier in BNN Today wat interessante bezig bezighoudt. Als eerste topschaatser Mark Tuitert. Een week geleden was ik in New York. Ik luisterde naar het relaas van een brandweerman. Die erbij was op 9-11. Voor me stonden er twee grote gaten in de gaten waar ooit de Twin Towers hadden gestaan. Ja, vandaag het nieuws hè. Osama Bin Laden is gedood. En ik kan me heel goed voorstellen dat het in Amerika één groot feest is. En de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. We got him. waren de triomfantelijke woorden van het regime Bush bij de aanhouding van Saddam Hussein dan blijkt het toch echt verschil met president Obama te zijn... die bij de dood van Osama Bin Laden benadrukt... dat hij niet in oorlog is met de islam. Ook in Nederland kunnen politici soms maar moeilijk een gepaste toon vinden. Zoals wilders dit weekend. Ik ben blij met elke keer dat het wel lukt. En topontwerper Hans Ubik. Afgelopen week was de week van saamhorigheid en feest. Het huwelijk kostte slechts 6 miljard. Kom hier een dag in Nederland... Alleen al in Limburg was dat 2 miljoen. Vandaag was het 1,5 feest en vrolijkheid in de Verenigde Staten. Ik heb begrepen dat kost 2 miljard per week. Wat is dan die vierde vraag in jullie af? Dat was de lancering van het vakantiedoekboek. Kostte slechts 18,95 euro. En dan Stijn Reurs, 24 jaar, meegewerkt aan het documentaire over oud-SS'ers. Straks meer erover. Maar even Stijn, goedenavond. Goedenavond. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb uh, vooral heel veel telefoontjes gepleegd met deze oud-SS'ers. En uh, even met mijn vriendin geskypt die in Zuid-Amerika zit. meteen meer van jou. Maar eerst natuurlijk het sportnieuws. Gio Lippens, goedenavond. Dag, goedenavond. Slecht nieuws voor wielrenner Theo Bos. Want hij gaat komende zaterdag niet van start in de Ronde van Italië. De sprinter heeft teveel last van een luchtweginfectie. Bos wordt vervangen door de Australiër Graham Brown. Tijdens Timo de Bakker heeft de tweede ronde van het Masters-toernooi van Madrid gehaald. Hij versloeg de Spanjaard Juan Carlos Ferreiro. Een jaar geleden wist de Bakker ook al te stunten tegen die Spanjaard, toen in Barcelona. En Suzanne Harmes die stopt met turnen. Harmes ziet het niet meer zitten om door te gaan tot de Spelen van Londen volgend jaar. Uh, nou, Ik heb besloten uh, dat het niet gewoon voldoende is geweest, dat het genoeg is geweest. Uh, ik heb wel heel lang overwogen wat, ik nou, uh, wat voor keuze ik nou moest uh, maken, zeg maar. En uh, ja, voor mij is het gewoon persoonlijk heel moeilijk om te combineren, ik ben heel druk bezig met de studie. En uh, ja, het valt, gewoon, uh, het valt gewoon niet meer te combineren. Bij de wereldkampioenschappen in Rotterdam kwam ze vorig jaar oktober voor het laatst in actie. Achteraf gezien was dat een mooi afscheid voor Hamers. Ja, dat was wel een heel mooi afscheid, want het is een, ja, een WK in eigen land. We hebben het heel goed gedaan uh, met, met z'n allen. We zijn negende geworden met het team. En ik denk dat het heel mooi is om, om, in, om in WK een WK in eigen land af te sluiten. Suzanne Harmes deed twee keer mee aan de Olympische Spelen in Athene in 2004 en drie jaar geleden in Peking. Een nakverdediger VR is voor vier wedstrijden geschorst. Hij accepteert het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. Veher kreeg gisteren rood na een onbesuisde tackle op tegenstander Everton... in het duel met Herakles. Een Excelsior middenvelder Ryan Koolwijk vertrekt na dit seizoen naar NEC. Hij volgt zijn trainer Alex Pastoor. Koolwijk tekent voor drie jaar in Nijmegen. dat was de sport voor dit moment. Meer sport natuurlijk vanaf 10 uur en langs de lijn en in jullie uitzending. Geo, dankjewel. Dit is Radio 1. BNM Today. Kan je moeilijk ontgaan zijn. Osama Bin Laden, de werelds meest gezochte terrorist, is dood. President Obama die maakte dat vanmorgen bekend. Nou, luid gejuich, Amerika blij, de rest van de wereld ook wel een beetje. Maar dat is de vraag, wat betekent dit nou voor Al-Qaeda? En wie is de man die daar nu de nieuwe grote leider is? Bibi van Ginkel die is terrorisme-expert van Instituut Klingendaal. Bibi, Goedenavond. Goedenavond. Ja, wie neemt nou de plek in van Osama Bin Laden? Nou, de nummer twee, Al-Sawahiri, heeft eigenlijk over de afgelopen jaren al de operationele leiding gehad van, uh, van Al-Qaeda. Daar waar Osama Bin Laden eigenlijk meer de, de, spirituele, de spirituele, bijna symbolische leiding had. Uh, het lijkt logisch dat hij die Al-Sawahiri uh, dus voor nu de plaats inneemt. Mm -hmm. Maar het kan heel goed dat ook een, een, een derde zich aandient als... De, de grote en symbolische leider van Al-Qaeda. Ja, maar Al-Zawariri is op dit moment de, de meest voor de hand liggen, hè? Ja, dat, ja. Dat is ook, die staat ook echt nog wel in het, uh, in het lijstje van... Uh... Uh, gewenste personen om op te pakken ja. van Amerikanen. Nou is hij een Egyptenaar, uh, de ideoloog van Al-Qaeda wordt hij genoemd. En dan nou begreep ik dat hij um, um, Bin Laden was, werd pas jihadist toen hij al een volwassen man was. Maar die Al-Zawahiri, die was als tiener al een extremistische fundamentalist. Dat klinkt nog eigenlijk veel enger, als ik het even zo kan zeggen, dan Bin Laden. Nou ja, in het resultaat is het hetzelfde, dus dat, dat maakt niet zo ontzettend veel uit. Maar het is duidelijk dat dat iemand is die uh, echt zijn wortels heeft in die organisatie en dus een, een zeer belangrijke rol speelt. Bin Laden had enorm aantrekkingskracht, hoor je wel, op jonge, op jonge mensen, op jonge recruten voor al Qaeda Heeft hij dat ook? Ja, Bin Laden was inderdaad de, de charismatische uh, persoon die echt de mensen kon binden. Daarom uh, werd hij ook altijd gezien als de, de leider. Mm -hmm. uh, of al-Sawahiri dat op dezelfde mate kan vervullen, dat zullen we moeten zien. Uh, tot op heden was het natuurlijk meestal Bin Laden die je uh, in videoboodschappen zag. Hoewel al-Sawahiri dat ook wel af en toe deed. Maar uh, los van of hij de tweede persoon wordt en daarmee de krachtige uh, leider van, van Al-Qaeda, is het wellicht ook. De vraag of je nog op dezelfde wijze zo'n centralistisch geleid Al-Qaeda zal hebben. Uh, of dat het veel meer een, een, een verspreid over regionale Al-Qaeda's is. Zoals je die hebt in, in de Al-Qaeda in de Maghreb, in het op mm -hmm. Arabisch uh, Schiereiland, uh, Al shahab uh, de jeugd van Al-Qaeda, zou ik maar zeggen, in Somalië enzovoort. Dus daar die strijden eigenlijk ook wel een beetje om het morele leiderschap. Ja, want het was eigenlijk al een beetje versplinterd, Al-Qaeda. Er was niet meer één hele sterke organisatie. Nee, het is. Al-Qaeda kenmerkt zich eigenlijk als organisatie doordat ze zich uh, voortdurend aanpassen aan de omstandigheden. Dus uh, we hebben door de jaren heen eigenlijk gezien dat dat iedere keer als we dachten dat we ze door hadden, dat ze dan net weer een beetje veranderd waren en, uh, en daardoor weer lastig waren uh, voor, voor de westerse uh, mogendheden om daar greep op te krijgen. Dus uh, ja, je moet, je moet nooit zomaar zonder meer denken dat je Al-Qaeda hebt verslagen. Mm. Nou zei de regering van Saudi-Arabië vandaag um, dat ze hoopte dat door de dood van Bin Laden al Qaeda uit elkaar valt. Dat er alle verschillende cellen zullen opbreken nu. Is dat iets wa wat jij verwacht? Nou er was eigenlijk al sprake van zo'n uh, meer uh, versplinterde organisatie. Dat wil nog niet zeggen dat, dat er helemaal geen uh, lijn in zit of overleg of banden zijn. Maar... Uh, dat is, dat is één kans dat dat verder uit elkaar valt, omdat de grote charismatische leider is weggevallen. Een andere kant is, en waar ook sommige deskundigen van zeiden dat het ook al een tijdje aan de gang is, dat er een soort van strijd tussen deze regionale organisaties gaat plaatsvinden. om ja, die nummer één positie, om het maar zo te noemen, mm -hmm. uh, in, al, in de Al-Qaeda-competitie te veroveren. Uh, en ja, dat, dat is eigenlijk veel beangstigender, want dat, er wordt ook aangekondigd dat er sowieso wraak zal komen voor, uh, voor deze dagen... Nou, als ze dan ook nog eens strijden om wie de, de grootste uh, en de bloedigste aanslag kan plegen... ja, dan, dan hebben we wel iets om ons uh, enigszins zorgen om te maken. Ja, uh, dat werd vandaag ook wel gezegd, uh, eigenlijk ja, van alle kanten van... er zal wraak komen uh, hiervoor. Uh, de, de hoogste baan van de CIA had het daarover. Is dat iets waar jullie het dan over hebben vandaag op Klingendaal? Van ja, dat zit eraan te komen. Nou, we spreken er vooral over uh, in die zin dat er... Dat er sowieso rekening mee gehouden wordt dat dat kan gebeuren. Overigens, zonder dat we daar nu meteen van wakker liggen, omdat. Uh, iedereen uh, toch wel paraat is, uh, veiligheidsdiensten paraat zijn... maar dat de afgelopen jaren uh, eigenlijk al die tijd al zijn geweest... er zijn natuurlijk veel sla uh, aanslagen vereideld, uh, complotten uh, ontmanteld. Uh, deze daad van de Amerikanen, uh, waarbij ze dus Osama Bin Laden hebben gedood... toont ook aan dat ze toch wel uh, de greep op die inlichting hebben gekregen. Mm -hmm. dus hoewel daar wel uh, sterke rekening mee wordt gehouden... heeft men toch ook wel enig vertrouwen in de diensten... die uh, ...daarvoor zijn ingericht om uh, dat bij tijd te onderkennen. Ja, ja, ja, tot nu toe, ja. Maar ja, ja, maar kijk, het is, we hebben nooit een 100% zekerheid en 100% veiligheid. Nee. En we leven al, al jaren met, uh, met het, uh, het idee van dat Al-Qaeda het op het Westen en, en, en op Israël uh, gemunt heeft. Overigens, evengoed zijn er heel veel doden onder moslims uh, gevallen hè? In, in islamitische landen, dat moeten we niet vergeten. Al-Qaeda heeft zich ook heel erg gericht tegen... Uh, tegen islamitische regimes waarvan ze vonden dat die onvoldoende streng in de leer waren. En mm -hmm. daar zijn dus ook heel veel doden te betreuren geweest. Maar ja, goed, het is, het is wel een, een, een, het feit dat Al-Qaeda eigenlijk al die tijd uh, toch wel continu getracht heeft om aanslagen te plegen. Maar vorige week ook nog zijn er arrestaties geweest in Duitsland. Eerder dit jaar hebben we uh, incidenten meegemaakt die toch uh, onderschept zijn. Dus wat dat betreft hebben we ontzettend veel geleerd in de afgelopen jaren. Maar ben jij nou, gewoon vanuit je functie mij aan het geruststellen, of geloof je dat ook diep in je hart ook echt? Nee, dat geloof ik ook wel, uh, ook wel echt. En het is, ik, ik neem uh, daarmee even goed in acht dat, dat het dat, dat risico dat er een, een, een nieuwe poging wordt gedaan van al qaeda om een aanslag te plegen, dat dat echt serieus ja. is. Dat dat is even goed een, een feit. Ik las dat uh, Wikileaks, die schrijft dat um, uh, um, de, het brein achter de aanslagen... Die, die vastzit op Guantanamo, die Galik Sheikh Mohammed... die had eerder al gezegd, als Bin Laden wordt gepakt of vermoord... dan, uh, even in het Engels, dan unleashen ze een, een nuclear hellstorm. Ja. Nou ja, in ieder geval iets, een, iets heel ergs met nucleaire wapens. Dat klinkt niet zo lekker. Nee, waar, waar rekening mee gehouden wordt. is dat ze gebruik zullen maken van. Een, wat ze dan noemen een dirty bom. Dat is. Uh, ja, ik maar zeggen. besmet met. Uh, uh, nucleair materiaal. Dat is dus niet hetzelfde. als een, een, een nucleaire bom. als kernwapens. Maar. wel mm. uh, ja, materiaal. wat natuurlijk wel. Uh, zekere straling. teweeg kan brengen. in ieder geval in de directe omgeving. ernstige schade kan doen. Uh, ja, dat, dat zijn overigens. Uh, dreigingen en gevaren. waar. ...al veel langer rekening mee wordt gehouden. Dus uh, opnieuw, dit is niet echt uh, nieuwe informatie, nieuwe dreigementen die geuit worden. Alleen, ja, nu worden ze wel weer eventjes allemaal op een rijtje gezet. Maar ben de... jij persoonlijk die... bijvoorbeeld meer op je hoede dan gisteren? Nee. Nee? nee. Ik ga ja. ook over twee weken uh, naar de Verenigde Staten... en het is niet zo dat ik daar uh, extra angstig voor ben of zo. Dat vind ik nou fijn om te horen uit de mond van een terrorisme-deskundige. Dan ja. ben ik ook weer een beetje gerustgesteld. Goed, Bibi van Genkel, veel plezier op vakantie of ga je niet op vakantie? Nou, dat doe ik komende week. Ah, uh, okay. Verenigde Staten is voor werk. Goed, nou, beide veel plezier. Dank je wel, terrorisme-expert van het instituut Klingendaal. Graag gedaan. Dit is Radio 1. BNN Today. Vanavond, om 11 uur, dan zendt de NCRV een documentaire uit over oud-SS'ers, zwarte soldaten. Over Nederlanders die in de oorlog voor de Duitsers hebben gewerkt. Het onderzoek voor deze documentaire is gedaan door de 24-jarige student journalistiek Stijn Reurs. En hij is niet helemaal dolblij met die documentaire. Die uiteindelijk gemaakt is door documentairemaker Joost Zelen. En Stijn, die is hier. Goedenavond. Goedenavond. Waarom ben je nou niet helemaal tevreden? Uh, allereerst, ik heb het, de research samengedaan met Kees Klein, uh, afgestudeerd... Historicus, 29 jaar. Ja. En wij samen wij zijn uh, al, al, al een jaar of vijf uh, hiermee bezig. Zes hiermee bezig. We proberen deze mensen te vinden. Mm -hmm. uh, waarom, ik, uh, waarom wij, ik, uh, hier niet helemaal tevreden over zijn... is omdat uh, het geen genuanceerd beeld geeft uh, over deze groep mensen. Uh, wij hebben deze mensen... Er zijn acht mensen geïnterviewd voor dit project... Uh, van deze acht mensen zijn er, uh, hebben er zes toegezegd... Uh, uh, om hun relatie en documentaire te laten gebruiken. Mm -hmm. En van uh, uh, deze zes mensen is er één... Uh, dat is overigens geen Waffen-SS'er. Um, dit is iemand die als bij de Landwacht Nederland... misschien een beetje te gedetailleerd voor de meeste mensen... maar uh, uh, dat was, uh, uh, dat was een, toch echt een andere slag mensen. Yeah. En juist zijn quotes uh, komen heel sterk naar voren in deze, in deze film... Um, en wat is dan, want je zegt genuanceerd beeld, dat had je willen zien. Dan denk ik, ja, SS'ers, dat lijkt me überhaupt gewoon niet zo heel genuanceerd. Uh, wat nou, mist er dan? Ja, daar vergis je je in. Uh, uh, als er iets, uh, uh, uh, op, ja, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, er waren zoveel verschillende redenen voor, voor al deze mensen om zich te melden. Uh, dat het heel moeilijk is om een genuanceerd beeld uh, weer te geven. Maar het, het aloude liedje van uh, het, het simpele wij, zij denken, goed, fout, zwart, wit. Uh, daar is uh, door directeur, voormalig directeur van het NIOT, uh, Hans Blom, in 1983 al afstand van genomen. Maar wat uh, had jij in die documentaire willen zien dat er nu niet in zit? Of nou, wat er Ik, ik zou zeggen, deze mensen zijn allemaal drie uur geïnterviewd. Ja. Uh, al deze interviews, uh, in al deze interviews ging het uh, bij wijze van spreken vijf, zes, zeven minuten over de jodenvervolging. Een belangrijk thema uh, voor de, uh, wat betreft de Tweede Wereldoorlog, maar niet uh, een, een veel kleiner thema uh, voor deze mensen. Uh, deze mensen hadden daar vrijwel niet mee te maken. In de documentaire komt wel het een en ander naar voren. Uh, maar direct hadden zij hier niet mee te maken. Uh, zij, dit waren mensen die hoofdzakelijk aan het oostfront streden. Uh, militairen. Dus jij uh, zegt eigenlijk ze gingen, dat de jodenvervolging... dat speelde helemaal niet waarom ze bij de SS gingen? Absoluut niet. Voor, voor, voor 99% procent, uh, niet. Nee. Waarom gingen ze dan bij de SS? Uh, nou, Dat zijn dus al die verschillende redenen. Uh, nou, goed, de jaren 30. Uh, grote economische crisis. Uh, mensen die het slecht hadden. Uh, die kregen toen uh, bijvoorbeeld de mogelijkheid... om uh, een ambtenaar... Amtelijke functie te krijgen door zich te melden bij de SS. Er waren heel veel mensen die, zeker in het begin, vanaf de inval in Rusland in 1941, veel anti-communisten waren daarbij. Mm -hmm. Vanuit de Katholieke Kerk is er ook nog opgeroepen om, om, om te gaan vechten tegen dat, dat bolsjewisme En nou ja, er waren zoveel verschillende uh, redenen. Ja. Het zijn ook gewoon uh, avonturiers waren erbij. Uh, het is een ongele ontzettend... Uh, en dat zit bijna niet in de film. Uh, het gaat om uh, nou ja, de kijk, nadruk ligt op de, de, ligt op de jodenvervolging. Ja. En dat hadden wij heel graag anders gezien. Ja. Even een fragmentje uit de documentaire. Um, waar blijkt dat inderdaad, uh, wat jij zegt... niet iedereen bij de SS ging omdat ze tegen joden waren. Er lag volk en vaderland lag op tafel. En daar stond er een verhaaltje bij. Zij zog een gramaanse jongens... Jongens met blauwe ogen en blond haar, nou, ik zag maar er helemaal in, jongen, ha, ik was die jongen die gemaakt werd, blond haar, blauwe ogen, ik was er een, een met een vijfde slechter, precies aan alle dingen voldaan, hè? Ik, ik, precies zoals ik dat graag wou. Blond haar, blauwe ogen, dat had hij ook. Ja, dan ga je bij de SS. Inmiddels grijs, uh, ja. Ja. Uh, dat uh, ja, voor veel jongens die, uit, uh, die bijvoorbeeld nooit uit hun eigen dorp uh, gekomen waren, hoogstens een keer naar de, de, de dichtbijzijnde stad waren, uh, gingen, uh, was dat inderdaad uh, het, het, het, de grote stap zetten, ja. een avontuur tegemoet. Uh, er werd propaganda gemaakt. Uh, de, uh, vergeet ook zeker niet de propaganda uit die tijd. Uh, de samenleving was uh, heel verzuild ook. Dus uh, in dat opzicht, als jij bijvoorbeeld uh, even in een NSB-familie opgroeide, dan was het ook. Uh, ja, dan werd van je verwacht dan ging je naar de jeugdstorm. Ja. Uh, uh, ja en dan was de stap om, om je te gaan melden voor de waffen... en zes veel kleiner. In, ne uit Nederland zijn, is het ge relatief gezien. Uh, het, het, het, uh, uit West-Europa, zeg maar, uh, zijn uh, absoluut gezien de meeste uh, vrijwilligers gekomen. Uh, uit, in in Oost-Europa lag dat anders. Daar was, uh, daar is het anders. Uh, in Estland en Letland is de dienstplicht in, uh, uh, voor, voor, voor enkele jaargangen uh, ingesteld. En deze mensen moesten dus verplicht, kwamen die in de SS-terecht. Mm -hmm. Grappig weet je is dat bijvoorbeeld in Estland en ook wel in Letland. Uh, de Nederlandse vrijwilligers gezien worden als uh, bevrijders. Want die hebben daar het communisme bestreden. Uh, de mensen daar die leefden al enkele jaren onder het communistisch juk. Kijk, dat is toch een dus hele andere kant die ik, daar, ik nog niet had gehoord. Nee, ja. dus dat is uh, het ligt maar even veel genuanceerd. Heel kort, um, een reden dat je dat zo graag wilde vertellen is ook de dingen die mensen hebben meegemaakt achteraf. Je hebt een vrouw van 97 gesproken en dat was een indrukwekkend verhaal. Kun je dat heel kort vertellen? Ja, ik zal het heel kort vertellen. Uh, ik uh, ik uh, uh, zie nog dagelijks uh, van deze mensen, die zoek ik op. Uh, een van de mensen die ik onlangs gesproken heb, was een vrouw van 97. Deze vrouw vertelde me dat zij in 1945 uh, gevangen was genomen. Uh, ze was zelf helemaal bij geen, geen enkele partij aangesloten. En haar man was bij de SS geweest. Of die was toen nog bij de SS. Um, zij, is, uh, haar kinderen zijn haar, zij, zij is voor de ogen van haar kinderen hebben ze geprobeerd haar te verkrachten. Uh, zij uh, heeft ook gezien dat er op, op, op bijvoorbeeld medegevangenen geschoten werd. En haar kinderen zijn haar afgenomen. En dit is uh, niet een op zichzelf staand verhaal. Deze mensen zijn van 45 tot 48. Uh, hebben, die, hebben die een hele zware moeilijke periode ja. gehad. Waardoor deze mensen ook veel minder makkelijk afstand konden nemen van deze stap die ze gezet hebben toen. Het is een mooie film. Hij is vanavond op TV om 11 uur. Stijnreurs, dankjewel. Geen dank. Ooit hadden wij een cavia penny. Hij was rood met wit. En uh, ja, we kregen ook een kat thuis. En de kat kon er niet echt goed mee omgaan, dus Penny brachten we naar zolder. Maar we waren hem eigenlijk op een dag helemaal vergeten en toen lag hij op zijn ruggetje, uitgedroogd, op zolder, dood. Heel sneu allemaal. Maar wat hier in Veldhoven, in het papegaaipark staat te gebeuren, dat is wel heel ernstig. Want uh, er zijn hier namelijk 1500 knaagdieren binnengebracht, onder heel veel hamsters. En uh, deze beesten, die worden als ze niet voor morgenavond een veilig onderkomen hebben gevonden, afgemaakt of aan de roofdieren of aan de slangen gevoerd. Nou, dat vind ik toch wel heel erg zielig. En uh, de eigenaar van dit park heeft een oproep gedaan. En gelukkig worden er een heleboel opgehaald nu op dit ogenblik, allemaal particulieren. Maar er zijn er nog een heleboel gewoon die je mee kan nemen. En ik hoop dat dat wel gebeurt. Jullie komen een uh, hamster halen? Ik heb twee gehaald. Je hebt 2 gehaald? Ja. Leuk zijn ze, Ze zijn heel leuk. Het is wel heel sneu, hè, wat er anders met ze gaat gebeuren. Ja, daarom juist. Dan vraag ik me alleen af, wat moet je met een hamster? Als hij ze hier houden aan je knuffelen. Echt ja. waar? Ja, echt waar. Hoeveel hamsters heb je? Ik heb er nooit drie. Hoeveel heb je erop gehaald nu? Drie. Weer drie? Weer drie, ja. Kan je eens even laten zien hoe je een hamster knuffelt? Er wordt een hamster uit een bak gehaald. Er zitten ongeveer zo'n vijf hamsters in. Nou, gewoon aaien. En zo, en zo knuffel je een hamster? Gewoon aaien? Gewoon aaien. dat is het? Dat is het. Leuker dan een poezel van een hond? Ja. Ik heb er verder niks mee, maar ja, dat is dus leuk vinden. Dus... Ja, toch lijk je wel een beetje op een hamster. <laughs> Weet je wel. Tony Vermeeg van de papegaaienopvang. Ja, klopt. Hamsters. Nu hamsters. Um, wij vangen voor het ministerie calamiteiten op. En deze keer waren het uh, heel veel hamsters. Ratten, uh, gerbels en kleurmuisjes. Nou ja, het ministerie had ze vrijgegeven. Dat wil zeggen... Dan moet er iets gaan gebeuren. Of het wordt diervoedsel. En in dit geval hebben we geprobeerd zoveel mogelijk onder de mensen te brengen die, die een beter leven tegemoet gaan. Komen die dingen vandaan? Er zijn handelaren natuurlijk in Nederland die ermee fokken om de dierenwinkels te helpen. En Het waren de 1500 dit keer. Ja. Ik wil ze graag even zien? Ja, in... er staan er hier een deel. Wij halen die telkens naar voren. Ja, maar ik wil die en... anderen zien. Nou, dat gaat niet. En waarom uh, niet? Omdat ik dat niet wil hebben. Uh, u moet zich aan mijn regels houden en ik niet aan uw regels. Uh, anders vraagt iedereen om er naartoe te gaan. En uh, dat willen we voorkomen. Ja, maar ik ben een journalist. Ja, dat klopt, maar ik doe het niet. Dan kan ik even dat dierenleed zien. Ja, maar dat hoeft niet. En wij zorgen goed voor die dieren en de rest staat hiervoor. En van hieruit delen we ze uit. Wat moet je met een hamster? Nou ja, het zijn hele leuke kruffeldiertjes en er zijn heel veel gezinnen die er dolgelukkig mee zijn. En dat streven wij ook na, dat ze daar naar zo'n situatie toe gaan. Maar dan heb je toch nog wel even een paar hamzen die je overhaalt. Dus die worden aan de dieren gevoerd of die worden afgemaakt. Nou ja, u zegt dat, dat wij erover gaan halen. maar het lijkt erop dat we ze allemaal kwijt gaan dat te weinig. Ja, dat zou ik ook hopen. Het lijkt of dat we er te weinig gaan hebben. We kunnen ze alles dus anders niet gewoon hier houden? Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat gaat bij niet. u thuis? Nee, nee, nee, nee, nee, want ik heb telkens wat anders. En telkens een andere partij dieren waar we voor zorg voor moeten dragen. En ik kan alles niet bewaren. Ik hoef geen hamster. Ja, dat kan. Er zijn veel mensen die er wel graag in hebben en die zijn van harte welkom. Ik weet niet wat je ermee moet. Ja, goed verzorgen, knuffelen. En net zoals je een hond houdt en een kat houdt, plezier mee hebben. Als was gelachen om een hamster. Ik zelf nooit. Ik ook nog niet. Ik wil er, ik wil er ook absoluut geen. Nou, lachen kan je er niet mee, maar knuffelen wel. Ze worden gemiddeld ongeveer zo'n twee jaar oud. En ik zou zeggen, voorkom dit dierenleed. Er zijn er al een heleboel opgehaald. Maar er zitten er nog honderden op particulieren te wachten... voor een veilig onderkomen voordat deze beesten... eventueel gevoelig gaan worden aan slangen of roofvogels... of dat ze worden afgemaakt. Dat zou toch echt... Heel erg sleut. BNN Today. Geweld in games. Dat is uh, inmiddels wel de normaalste zaak van de wereld. Maar seks en naaktheid bijvoorbeeld in games. zie je eigenlijk bijna nooit. Het lijkt wel een beetje of seks het laatste game taboe is. Peter Spit is van onze eigen Gamer01, het gameplatform van BNN. Peter, goedenavond. Goedenavond. Uh, is dat nou wel echt zo? Ik uh, roep dat heel hard. Maar seks in games komt dat inderdaad bijna niet voor? Het komt inderdaad niet zo heel erg veel voor. En als het erin zit, is het niet heel expliciet. Maar er zijn zeker een aantal games te noemen. Ook wel redelijk moderne games, maar ook wel games van vroeger. Waar toch wel het een en ander aan seks in zit. Zoals daar zijn. Zoals daar zijn uh, Leisure Suit Larry. Uh, dat is een hele oude game. Uh, Lara Croft is natuurlijk echt een sekssymbol uh, vanuit de game-industrie. En uh, wat nieuwe games waar toch ook wel wat seks in zit... Uh, zijn bijvoorbeeld uh, Mass Effect, um, God of War, uh, Grand Theft Auto... Oké, okay, dus het komt wel voor, zeg je, maar niet heel expliciet. En ik denk even aan Lara Croft. Dat is toch wel dat is die waar Angelina Jolie in de echte film uh, heeft gespeeld. Super sexy tante. Ja. Um, maar is dat hoe ver het gaat? Een beetje in al die games. Je ziet misschien iemand die er sexy uitziet... Maar dat zit. Je ziet geen seks. Uh, dat is vaak zover als dat het gaat. Dat klopt. Uh, maar er zijn toch wel wat games te noemen waarin het uh, nog een klein beetje verder gaat. Echt veel zie je nooit. Het zal uh, hier en daar een blote borst of een blote bil zijn. En uh, dat is zover als dat mm. het echt gaat in, uh, in games. Maar vaak is ook dat niet het geval. En is het uh, wel heel sexy, maar geen seks. Maar de, de vraag is waarom? Want je, geweld, dat gaat. Enorm fel. Ik bedoel, ik ben zelf geen gamer, maar ik heb, ik heb wel wat gezien. En je ziet natuurlijk bloed en afgespatte hoofden en weet ik veel wat. Ja. Maar waarom geen seks? Is dat toch een beetje de invloed van Amerika dan? Ja, ik denk dat dat wel zo is. Uh, en ook een beetje de invloed van Nintendo. Nintendo heeft bij de release eigenlijk van hun eerste echte gameconsole... die heel veel verkocht werd, de Nintendo 8-bit... Nintendo Entertainment System, wordt die ook wel genoemd de Nes, ja. gezegd... wij willen geen games met seks op onze spelcomputers. Veel andere fabrikanten hebben dat overgenomen. En het is dus toen ook een hele tijd eigenlijk niet gebeurd... dat er games waren waar seks in voorkwam. Daar zijn ze een beetje van aan het terugkomen. Uh, dus het gebeurt wel wat. Maar veel fabrikanten van games, ontwikkelaars, zijn bang voor uh, rechtszaken. Uh, want ja, ze hebben natuurlijk al niet zo'n best imago. Als mensen te dik zijn of uh, gaat er gaat weer erg gek met een uh, geweerde straat op om mensen neer te schieten. Kijken ze daarvoor al heel vaak naar games. Of dat niet uh, ja, de boosdoener de oorzaak is. Uh, en ze zijn bang dat dat met seks ook gaat gebeuren. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is waarom we het niet heel veel zien. Ja, ja dat is de losgeslagen jongeren die maar in gang gaan met seks... zou dan door de games komen. Ja, het zou, uh, zou kunnen dat ze daar de schuld van krijgen. Gaat dat veranderen? Ik bedoel, gaan we op een gegeven moment wel net zoveel seks als geweld zien? Uh, dat denk ik niet. Um, seks gaat wel steeds meer uh, voorkomen. Je ziet het, uh, nou ja, ik zei het net al eventjes, er zijn wel wat games uitgekomen. Dead or Alive Volleyball het is niet echt seks, maar wel heel sexy. Mass Effect zit wat seks in, God of War, Grand of the Auto. Het zijn allemaal redelijk nieuwe T uh, spellen zeg maar, die, uh, die nog niet zo lang geleden uitgekomen zijn, waar het wel een beetje in zit. Maar ik denk dat het uh, echt pornografisch uh, niet snel zal worden. Zeker niet op de spelcomputers. Misschien op de pc. Mis je het? Ik mis het zelf uh, niet, nee. nee. Als ik uh, dat wil, uh, dan uh, kan ik uh, altijd naar porno. Geweld is genoeg. Ja. <laughs> Peter Spit van Gamer01, dank je wel. Tonight, I can report to the American people... En to the world. Millions of Americans wanted to hear those words. An operation that killed Osama bin Laden. Bin Laden is dead. De meest gezochte terrorist ter wereld is uitgeschakeld. En het is natuurlijk de meest beruchte terrorist, leider die er in onze tijd is. Hij is gedood bij een bombardement in Pakistan. Dit yeah, is just such a historic moment for our country right now. Het is een grote dag. Voor de Amerikanen is een oude rekening eindelijk vereffend. I never thought this night would come. Justice has been done. Thank God bless you. May God bless the United States of America. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Wat vindt u flauwekul en wat niet? Ga naar denderlandervanu.nl en geef uw mening. Zo maken we samen verzekeringen waar u wat aan heeft. De Nederlander van u: verzekeren zonder flauwekul. Dit is Radio 1.